4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Wij hebben voor u de mooiste radiodocumentaire van 3 minuten. En rechters moeten spreekuur gaan houden, net als de huisarts. Dat straks in de villa. Nu is het NWS-journaal met Mark Visser.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 Er is geen bewijs van, wij hebben dat niet gezien. Uit politieonderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen... blijkt dat het verhaal van de vrouw niet klopte. Toen de politie de vrouw daarmee confronteerde... bekende ze dat ze het verhaal had verzonnen. De Russische politie heeft in een groentehal in Moskou... ruim duizend arbeiders opgepakt. Veel komen uit het zuiden van Rusland, uit de Caucasus. De arrestaties volgen op Relle gisteren in Moskou... waar duizenden mensen protesteerden na de moord op een Rus... mogelijk gepleegd door iemand uit de Caucasus demonstratie liep aan het eind helemaal uit de hand. De Russen klagen al jaren over de groeiende stroom migranten in Moskou. Met de massa-arrestatie wil de politie een signaal afgeven, zegt onze correspondent. De Russische autoriteiten willen laten zien: van kijk, wij uh, willen de gemoederen hier tot bedaren brengen. En dus treden we nu op tegen, uh, tegen immigranten, waar jullie ja, toch op dit moment hele grote problemen mee hebben. Mensen zijn steeds meer geld kwijt aan woonlasten, zegt de gemeente Den Bosch na onderzoek. Daaruit blijkt dat ruim een kwart van de huurders dit jaar veel meer geld kwijt is aan huur- en energiekosten... dan volgens de normen van het Nibud verantwoord is. De gemeente Den Bosch biedt daarom morgen een petitie aan in Den Haag. Daarin wordt gevraagd om niet te snijden in het aantal sociale huurwoningen. Ook wil de gemeente toestemming voor maatwerk. Bijvoorbeeld met variabele huurprijzen. Nou, je kunt Vervolgens dat er nu door de crisis een aantal mensen op dit moment financiële problemen zitten. Omdat ze nu geen baan hebben. Maar we mogelijk over drie, vier jaar wel weer een baan vinden. En we zouden heel graag deze mensen een tijdelijke huurverlaging aanbieden. Als die mensen een baan hebben gevonden, dan zou de huur weer omhoog kunnen, zegt de gemeente Den Bos.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 Het is vanmiddag bewolkt en plaatselijk valt er wat regen bij een graad of 12. Morgen dan vallen verspreid over het land buien. Soms met onweer, maar ook ruimte voor de zon is er. En het wordt dan een graad of 12. Zeven files, waar staan ze, Jolanda van der Velden? Onder meer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 1 Brugge 3 kilometer. Maar de meeste vertraging zit zo'n beetje rondom Rotterdam. Onder andere op de A13 en Aag Rotterdam, tussen Delft en de en Kleinpolderplein 7 kilometer. En op de N15 A15 richting Europort is het ook langzaam rijden. Onder meer tussen de knopen de Vaanplein en tussen knopen de Benelux en Vaanplein. In het noorden, u hoorde het ook al over de N31, die is afgesloten... omdat er een vrachtwagen met aardbos is gekanteld. De afsluiting is tussen knopen Zurich en Kimswert in beide richtingen... En gaat nog enkele uren duren. Na nou, de ster gaat de fila verder. Tot zo. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn, niet meeverzekerd. Ah, nee, hè.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 Het is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zo meteen ons panel Schuld en Boete, maar eerst Cultuur. Met Anton de Goede. Anton, welkom. Gisteren was de finale van Korte Golf. Dat is de wedstrijd voor de mooiste radiodocumentaire van maximaal drie minuten. En jij was daarbij. Ja, georganiseerd door Tjitske Musche en Katharina Smets... Twee vrouwelijke radiomakers die plezier hebben in hun vak en die die wedstrijd hebben uitgeschreven. En gevraagd hebben aan vrienden, familie, stagiairs, scholieren, studenten en ook aan radiomakers die al gepokt en gemazeld zijn. Doe mee. Drie minuten moest het duren en het moest beantwoorden aan een aantal voorwaarden. Het moest gaan over twee generaties. Er moest een echo in te horen zijn die ook echt een functie had en een huishoudartikel in de titel bevatten gistermiddag in de Brakkengrond, de Rode Zaal... hebben we geluisterd naar de genomineerden. Een stuk of vijftien waren dat er. En <kwijnt> het was een groot feest. De winnaar werd Gustaf Haan. Iemand die totaal onbekende naam is in Radioland. Uh, die in zijn vrije tijd... nee, niet in zijn vrije tijd. Die voor zijn werk een uh, bedrijfje leidt in zonne-energie. Kijk. Hij zei nog trots www.zonnefabriek.nl... want hij werkt aan de weg. Ehm... Um, heeft ooit Nederlands gestudeerd... en hij heeft dus beantwoord aan die drie minuten uh, die hij wilde maken. En omdat het maar drie minuten duurt, gaan we daarnaar luisteren nu. Ga dus luisteren naar een drie-minuten-bijdrage... Die, die de titel gaf God, mens en eierwekker. Gemaakt door Gustav Haan. Oh. Ik had al een aantal dagen last van wat heet een moeilijke stoelgang. Maar ik had niet verwacht dat ik uiteindelijk een ei zou leggen. Het ei lag half in mijn laatste drol. Met een wc-papiertje haal ik het voorzichtig uit de pot. Het voelde warm en levend. Ik spoelde het met lauw water af om het niet te laten schrikken. Een mensenei, kun je dat uitbroeden? Ik rolde het ei in een handdoek en legde het pakketje in de keuken op de radiator. Ik besloot het niemand te vertellen, zelfs Eva niet. Mensen zouden denken dat ik een biologische aberratie was. En misschien was dat wel zo. Af en toe keek ik onder de handdoek. De keuken was mijn domein, dus Eva viel niets op. Maar na drie dagen gebeurde er iets nieuws. Midden in de nacht... U heeft één nieuw bericht. HOK EST VERBUNERD Een stem identificeerde zich als God... Over, over continent Messias. In het ei zat de Messias, was de boodschap. Was ik uitverkoren om de Heiland ter wereld te brengen? Kras En de volgende dag zou het ei al uitkomen. Het zweet brak me uit. Wie was dat in he, godsnaam? Ik zou een zoon krijgen die vreselijk zou moeten lijden en sterven. Het zielenhel van miljarden zondaars moest hij Waarom ik? Wat als de mensheid dit keer niet zou wegkomen met het kruisigen van haar verlossing? Alleen al mijn zonde rechtvaardigde een zondvloed, de apocalyps. Wat lig je toch te draaien, lieverd? En toen voelde ik wat Gods zegen is. Als een helder wit licht dat mijn hoofd vulde. Een nieuwe Messias zou onze zonde dragen. En wij mochten hem groot brengen. Vrede op aarde. Glimlachend sliep ik in. Blijf jij nog maar even liggen, liefje. Alles komt goed. Je hebt zo onrustig geslapen. Ik voelde geen onrust meer. Daar lag ik. Ik spreide mijn armen op het bed... en dankte God voor zijn vertrouwen in mij als onbevlekt bevangen baarvader... en in Eva, mijn eigen Jozef. En zo aanvaarde ik mijn opdracht... op de eerste dag van een nieuwe mensheid. Pas toen herkende ik het geluid uit de keuken. Zacht, maar onmiskenbaar. Lieverd, ontbijt! De laatste seconde van drie minuten kooktijd. Ja, meesterlijk. En precies in drie minuten. ja. Ik moest, ik moest een beetje ineens aan Jaap Fischer denken. Ik kocht een einde melkboezij, weet je? Ja, dat is inderdaad. Gustaf Haan. Heerlijk. Ja, Haan. Zo mooi kan radio zijn. God mens Winnaar van Korte Golf. De radioprijs voor de mooiste documentaire van drie minuten. Dank je wel, Anton, dat je dat voor ons meegenomen hebt. En bovendien ook nog meer over te horen in de avonden, hè? Men ik... Ja, de avonden er gaat de komende uh, uitzendingen... ook verslag doen van deze bijeenkomst. Heel goed. Ja. Dank je. Schuld en boete... Met vandaag. Magda Bernse, Tweede Kamerlid voor d 66 en oud-Korpschef van politie. Anton van Kalmthout, Emeritus Hooleraar strafrecht. En Jan Bone, strafrechtadvocaat. Welkom, dames en heren. Uh, we beginnen met Volker, Volkert van der G. Of zeggen jullie Volkert van der. Dan ga ik het. Uh, wat, wat, wat zeggen jullie? De volle <lacht> naam of de G? Ik zeg altijd alleen de G. Nog steeds? Is ja. dat aan de orde, Anton ook? Jan Bonen? Ik noem hem bijna nooit. Je noemt hem niet? Oké, okay, dan houden we het op G. Nou, Hij is in beroep gegaan tegen het besluit van staatssecretaris Steven om hem geen proeverlof toe te staan. Uh, hij is nu naar de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming gegaan. Hij gaat daar in beroep. Nou, lijkt mij dat hij een behoorlijke kans maakt. En dan zeg ik niet, zo bij de hand ben, er veel van weet. Maar in eerste instantie heeft de directeur van de gevangenis dat afgewezen. Toen is hij ook naar die raad gegaan. Die gaven hem gelijk. Maar die zeiden, ja, Teven moet dus een ander besluit nemen. Dat Teven heeft weer negatief uh, besloten. Van de G gaat weer terug naar die raad. Nou, dan gaat die raad zeggen, wij geven alsnog toestemming, Magda. Is dat een logische redenering? Nou ja, dat zou kunnen. Maar ik ben altijd heel terughoudend als politica... om hier uh, echt iets van te gaan vinden... Uh, ik heb me terughoudend opgestemd. De inschatting de wereld nee, nou ja, in feite kan uh, ja. de raad weer een uitspraak doen. En daartegen, uh, dan is het ook klaar, zal ik maar zeggen. Dan, uh, de, dan heeft even niet meer de mogelijkheid nee, om te dan zeggen. Dan leg ik is het, weer het niet meer de bedoeling dat de staatssecretaris dan nog nee, weer is. Is het niet meer de bedoeling mee. of kan het echt niet? Nee, volgens mij kan dat niet. Hmm. Jan Bone? Nou, Zolang hij een beroep doet, de uh, openbaarheid en uh, de gevaren voor de samenleving. Denkt hij dat wel kan blijven doen? Weet je nogal een ontzettend van uh, dat hoogste instantie erover gaat uh, beslissen? Hè? Maar Verkant houdt, ik begreep ook dat ook bij proefverlof, niet alleen vrijheidsstelling, straks in mij speelt had, maar ook bij proefverlof uiteindelijk die raad het laatste woord heeft. Ja, maar als uh, de staatssecretaris dan weer naar zich neerlegt, ja, dan is het enige mogelijkheid een, een, een uh, geding voor de kort gedingrechter ja. En dan zal het hoe dan ook uitgevoerd moeten worden. Ja. Dus hij krijgt proevenlof. Of er wordt ook wel gespeculeerd. En daar vindt de politicus misschien wel wat van. Hm. Nou, je had er net een duidelijke mening overigens. Nee, maar dat het dan zo lang gaat duren. En dat het dan april wordt. En dat dan de rechter zegt: ja, moet je luisteren, in mei komt hij sowieso vrij. Dus nou is het echt onzin allemaal. Ja, dat zou kunnen. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet zo lang te duren. Kijk, en op enig moment eh, komt hij toch vrij. Dus je zult er toch goed over na moeten denken... wat er gebeurt als hij vrijkomt. En het, hmm. ik denk dat het goed is om dat nu ook al te doen. Ja. Okay. Nou, we kijken hoe dit weer uh, verder loopt. Anton, Naar, nou, het... nou ja, oh, Anton, zal ga nou je gang. Nou ja, kijk, de staatssecretaris bepaalt niet het moment... waarop uh, de beroepscommissie een uitspraak doet. Dat, uh, normaal duurt het vrij lang. Maar in dit geval kan men binnen een week die zaak uh, op de agenda zetten. Dus, en ik denk dat men ook een snellere termijn zal kiezen... want anders heeft het inderdaad geen enkele zin. En het is ook niet in belang ook van, van Volkert... als dat zeg maar tot over mij wordt heengetild. Ja. Dus dat zal niet gebeuren. En uh, Ik denk overigens, de staatssecretaris heeft een aantal argumenten genoemd... die hij verder niet heeft geëxpliciteerd. Want hij zegt, er komt nog een beroepsprocedure. Dus het zou kunnen zijn dat de argumenten van het OM... de argumenten van de coördinator terroristenbestrijding... die hij ook geraadpleegd heeft... de politie, dat dat nieuwe gezichtspunten oplevert... waardoor... ...de broerscommissie misschien toch net een andere kant op gaat. En die argumenten hm. komen nu wel naar voren? Hè? Die zullen dan wel duidelijk gemaakt worden? Die zullen dan naar voren moeten komen. Okay. En, en tegelijkertijd uh, heeft dit natuurlijk een zekere tegemoetkoming gedaan... ...door een heel reintegratieproject ja. in de inrichting. Je ja, enorm weer verder aan die voorwaardelijke vrijstellingen. Nou, het, dit geval gaat aan proefverlof. Want die voorwaardelijke ja. die staat uh, naar mijn idee buiten kijf. Daar kan niemand verder meer aan tornen... ...behalve het gedrag van Volgert van de G zelf. Ja een in intentie. Dus en dat kan bedrijf, gebeuren. die er zouden zijn tegen zijn leven, doet dat nog wat? Nee, want die, die gelden nogmaals, die gelden na mij ook. Daar ja. heeft de, de broerscommissie ook op gewezen. En het is eigenlijk aan de staat om niet te zwichten voor dit soort uh, dreigementen van buiten en te zorgen dat Zo datgene ja. wat na mij kan, ook nu al kan. Goed. Morgen uh, praat de eerste kamer over een wetsvoorstel van staatssecretaris Steven. Om uh, eigenlijk inbreuk te doen, maken op het medisch beroepsgeheim. Om gegevens te kunnen eisen van verdachten. Die, uh, medische gegevens te eisen van verdachten die weigeren mee te werken aan een onderzoek in het Pieterbaancentrum. Dat doen die verdachten omdat ze bang zijn dat daar wel eens een TBS-veroordeling uit zou kunnen voortkomen. Die vaak langer, of, he, die langer kan duren dan een gewone cel, celstraf. En Teven wil eigenlijk uh, nou ja, dat, dat het OM inzage kan krijgen. of dat men inzage kan krijgen in. Het medisch dossier van die patiënten, Jan Bonen. Ja, het, het is kennelijk verstandig. al door de Tweede Kamer, want het ligt nu bij de Eerste ja. Kamer. Ja, het lijkt me niet verstandig om die wet aan te nemen. waarom? Omdat het een enorme indrukbreuk ma maakt op de privacy. Zover als je eigenlijk niet kan gaan. Artsen die ter beschikking stellen, waarschijnlijk toch ook in een probleem terechtkomen. En ik denk dat de psychiater die er gebruik van gaat maken aan het eind... bijvoorbeeld een psychiater van de PBC die die informatie meeneemt in zijn beoordeling... bij iemand die niet mee wil werken, want daar gaat het over... dat die uh, wel eens voor het medisch college terecht kan komen. Oh ja, zover omdat hij uh, die, die patiënt niet zelf heeft gezien, niet zelf heeft onderzocht. En dat moet hij wel doen voor zijn rapportage. Ja. Magda, ik heb al eens in eerdere zaken gedreigd met het medisch dat de PBC toch wilde rapporteren over een jongen die echt niks gezegd had. En dat is ook onmiddellijk uh, gehonoreerd. Dan hebben ze het rapport niet uitgebracht. Dus in dat probleem komen ze hier ook onmiddellijk terecht. Ja, dat wordt een interessante ontwikkeling, Magda. Hoe hebben jullie overigens gestemd in de Tweede Kamer? Bij, uh, mijn fractie was tegen. Uh, deze wet. En de argumenten die ik uh, daarvoor naar, uh, naar voren heb gebracht, was dat het uh, vaak gaat om een oud-medisch dossier. En iemand ontwikkelt zich nog. Dus wat heb je aan zo'n oud dossier? En het maakt een enorme inbreuk op de privacy uh, van de persoon die het betreft. Um, en als je dus vindt dat er te snel TBS uh, uh, niet kan worden opgelegd, omdat iemand niet kan worden gezien, ja, dan moet je misschien wel wat aan de TBS-regeling doen. Is dat het, Anton? Dat, dat, ligt daar de weg dat je iets aan de TBS-regeling nou ja, zou moeten dat, doen? Dat is de, de eerste weg die men zou moeten bewandelen. Want dat is nou net de reden waarom veel mensen... of veel het gaat om een betrekkelijk klein aantal uh, gedetineerden... die niet wensen mee te werken aan het pwc onderzoek uit angst voor de TBS die de afgelopen jaren... alleen maar veel en veel en veel langer is gaan, gaan duren. Daar zou men wat aan moeten doen. Dat de TBS uh, ook gezien wordt als een behandeling waar men maat bij heeft... in plaats van alleen maar als een veel zwaardere... Straf tussen aanhalingstekens, dan een eventuele gevangenisstraf. Dus dat is eigenlijk de eerste weg het praktische nut van deze regeling, afgezien van de, de andere bezwaren die net genoemd zijn, is ook heel betrekkelijk. Dus de vraag is of je voor die paar gedetineerden zeg maar zo'n belangrijk beginsel, namelijk eh, dat artsen hun vertrouwensrelatie met de patiënten nooit hoeven prijs te geven, dat je dat op de helling zet. Want dat is het, naar mijn idee het grote gevaar. Altijd wordt er gezegd bij dit soort dingen, ja, dit is alleen maar voor dit geval, het is een, een uitzondering, maar verder zullen we er niet aan tornen. Als er eenmaal die stap gezet is, dan is straks, wordt dit weer gebruikt als argument, om het nog verder uit te Dat is naar mijn idee het grootste bezwaar. Ja, maar punt. Morgen misschien... Nog punt. Ja, Jan, ja. Maar even nog, dat punt van jou wat jij maakte... dat tuchtencollege. Misschien als dat zo gevoeld wordt door mensen die hiermee te maken hebben, dan zal die wet die wet misschien mag daar helemaal niks doen. Want dan gaat geen enkele psychiater nee. zich daaraan branden. Nee, dat, dat zou zomaar kunnen. En dan is het voor de zoveelste keer weer symboolwetgeving waar in de praktijk niet mee gewerkt kan worden. Uh, en wat toch een heleboel onrust geeft. Ja. Dus dat ja. is ja, buitengewoon dat ernstig. Een punt natuurlijk... Die psychiaters zijn in principe ook een overheidsdienst. Hè? Dus ze zullen in principe mee willen werken aan de opdracht. Een dienstaanwijzing krijgen ze. Dat zover jij. zal het niet gaan, maar ze zullen in principe geneigd maar zijn. Maar gaat om... die overheidsdienst? In, in overheidsdienst zijn boven je medisch beroepsgeheim? Nou, dat weet ik niet altijd, nee. of dat da zo is. Nou, maar, ik ja, nog dat de dat zwichten, maar ik ken wel psychiaters die ervoor zwichten. Maar het is nog een ander punt. Er moet ook nog een rechtelijke weging komen. En dan ben je afhankelijk van de rechter. En aangezien in Nederland ongeveer 13 rechters... anders uh, reageren dan de andere twaalf, zou ik maar zeggen... Mm. ben je volkomen afhankelijk van welke rechter je treft bij die weging. En dan is het maar zeer de vraag hoe ervaren is die rechter... is dat iemand die daar uh, iets van mee kan? En maar dus afhankelijk van zaak, die weging geldt... vind ik het ook al doodeng. Want die rechters die in Nederland die wegen zo ontzettend verschillend. Ja, maar dat, dat... geldt toch voor alles? Dat geldt voor alles. Samen is het ook een onbegrijpelijk landje geworden. Maar dat is een ander punt. Dus een ja. constatering voor aan het eind van de uitzending. Dat moet je nu we al doen, goed. dan zijn we snel uitgepraat. <laughs> het, het probleem van Jan over de met de psychiatrische onderschrijving. Maar het gaat nog verder. Want ook de artsen die die informatie moeten verschaffen dat, aan die commissie. Daar geldt ook voor. Die krijgen ja, ja. de verplichting om het dossier wat zij hebben... en het hoeft niet altijd artsen in de te zijn. Nee. Dat kan ook een particuliere ja. psychiater ja. of andere ja. soort arts to zijn. To toch nog even één vraag hierover... Waar, waar staatssecretaris Steven mee komt. Die zegt, want hij heeft natuurlijk altijd de beste bedoelingen... ik doe dit natuurlijk omdat je ja, anders het gevaar loopt... dat mensen die wel degelijk hulp en begeleiding en verpleging nodig hebben... dat dan niet krijgen en onbehandeld zo meteen weer... De met de ja. maatschappij in stuurt. Dan moet je ja, vooral zeggen... Als je, als je de hele nazorg van alle gedetineerden... <coughs> ongeveer ja. bij de voeten heeft afgehakt... Ja. de reclassering de wereld uit heeft... Ja. en de notabene de zorg bij de gemeente heeft gelegd... Ja. zonder enige nadere. Ja, het, het gaat natuurlijk ook niet, niet enorme aantallen. Nee, dat zijn dus, Ja, nee. precies. De, de, we ja. hebben de, de aantallen gezien. Ik heb ze nu niet meer paraat... omdat wij de wet in de Tweede Kamer al een flinke aantal maanden geleden hebben behandeld. Maar het gaat om het delen van medisch uh, beroepsgeheim. Uh, Volgens dit bericht het... gaat het om 110 verdachten per jaar. Ja. Nou Ja, maar het gaat bedankt. ook om een principe. Dat ja, zegt uh, hij ook heel terecht. <kwijnt> als je een stapje in die richting zet. en tegen, doet het iedere keer. Hij wil zes uh, meter springen. En springt 30 centimeter om de volgende keer één meter dertig te springen. En dat doet hij iedere keer. Langzamerhand ondermijnt hij daarmee eigenlijk de hele Dank Nederlandse Ja, En met aandacht. die 110 is het ook maar de vraag. Of je nog met een oud medisch dossier te mm. maken hebt. Ja. Want dat staat er vervolgens niet bij. Als en... mensen een psychiatrisch een verleden hebben. Dan zou het kunnen. Maar lang niet al die 110. I'm uh, daarvan is nee, sprake nee. van de medisch uh, psychiatrisch verleden. En helemaal om uh, achter de comma door te zagen. Uh, uh, als nou iemand oud of de bloei iets verschrikkelijks gedaan heeft. dan is er helemaal geen dossier van, nee. van zo iemand. Nee, die zitten daar dus ook bij. Ja, ja, ja. ja. Maar je moet ja. één ding toch wel realiseren. De rechter recht kan, kan ook zomaar zonder meer TBS opleggen. leggen. Ja. Oh, staat in de wet. Ja. Hij hoeft absoluut geen rapportage, wat dan ja, ook. Nee. Alleen de rechter wil het in Nederland op dit nou. moment nog niet. of vrijwel nooit. We gaan kijken wat de Eerste Kamer doet. en we komen er wellicht op terug. De rechter er moet eigenlijk gewoon een soort juridische huisarts worden. En dat heeft gezegd uh, vicepresident van de Amsterdamse rechtbank... Uh, Sjaukie uh, Rulman. Zij pleitte daar vorige week in NRC over. In een interview met haar uh, gehouden wegens haar uh, on, uh, met pensioen gaan. Uh, dat maakt de rechterlijke conflictbeslechting eenvoudiger. Kost minder geld. En het is helemaal niet nodig om dat gigantische circus... op die hele kleine zaakjes uh, te zetten. Wie wil er als eerste Het gaat allemaal om civiele dingen. hè? straf. Ja, het gaat niet nee, om strafrecht. Nee, nee, inderdaad. Wie wil er als eerst over lossen? Ja, ik wil er wel wat van zeggen. Ik vind het wel een hele interessante gedachte... omdat uh, je wellicht uh, ja, uitgebreide rechtszaken kunt vo voorkomen... die uh, in zijn algemeenheid veel duurder zijn. En als een rechter uh, hoor en wederhoor toe kan passen... in een simpele zitting... maar dan wel nog met het recht van de mensen om alsnog een echte rechtszaak te kunnen volgen... als het niet tot tevredenheid van een... Je uh, wordt van dus de gewoon, ja, ik word gewoon een mediator. Nou ja, oh, je wordt gewoon een... Maar je doet he. een uitspraak. He. Mediation doe je geen uitspraak. Maar de rechter blijft natuurlijk wel een uitspraak doen. Dus mm -hmm. in die zin zit er wel degelijk een verschil. Maar dan, dus dan voeg je mediation. in het slechtste geval... de gewone procedure aan toe. Dan wordt het alleen maar bureaucratischer, kostbaarder nou ja, en als, als, ja, ik, ik ben altijd wel uh, in voor creatieve ideeën... van mensen uit de praktijk... die denken dat ze daardoor veel efficiënter werken. Dus hmm. ik gooi het niet gelijk... in de prullenbak. Okay. Anton? nou ja, Ik moest even denken aan, en aan mediation... want daar, daar lijkt het heel veel op. Ik moest ook denken aan een initiatief waar je nooit meer iets over gehoord hebt... van grof twee jaar geleden... dat een soort internetrechtspraak zou komen... waarbij ook een oh, rechter... Ja, oh ja. dat is ook wel even ja. aan, de, aan de orde ja. geweest. En uh, tegelijkertijd komt ook het beeld van de rijdende rechter... komt ook even naar voren. Waar je ook, moet het uh, mee even, doen. Ja, wij ja, eenvoudige dus zaken op een eenvoudige manier... in dit geval dan niet zo ja. eenvoudig... want er moet een heel spektakel omheen gebouwd worden... maar zonder dat spektakel zou je heel veel zaken... op die manier mogelijk ook kunnen maar afdoen. als je het interview leest, dan heeft ze een immense ervaring. Ja. En ze heeft dus doorgekregen dat het allemaal niet zo opgetuigd hoeft. Ja. En daarom vond ik het wel een geweldig ja. idee. En als er, als er genoeg mev mevrouwen een Rulman zijn... dan denkt hij het onmiddellijk moet doen. Want ze komt met een uitspraak die op zich niet onmiddellijk bindend is, maar mensen wel weerhoudt... van nog grotere kosten maken om verder te procederen. En één voorwaarde zou voor mij zijn dat het gratis is. Dat je dus gewoon met je buurman erheen kan en zegt... mevrouw, we hebben ruzie, zegt u nou maar hoe het zit. En dan ja. dat die zin binnen de uitspraak is dat je niet gauw verder zal procederen. Want dat wordt wel heel kostbaar. Dan gaat het zeker niet en, door als het gratis moet, Jan. Nou, dat weet ik niet. Er is nog heel veel zittingen. Er zijn nog heel veel aan de zittingen. Ja. Ja, maar, maar dat wil het ministerie, het kabinet natuurlijk. Incasseren als bezuiniging en niet nog eens uitgaan geven aan gratis uh, ja. nou, is alternatieve rechtszaakjes. Ja, in... nou ja, ik dat zou het heel. Zij bij dat gekke landje ja, van jou. Ik zou het heel kort zei, nee. vinden als er niet serieus naar zo'n voorstel ja, gekeken kijken. zou worden. Ja, ja, ja. Oh, ja, jullie zien er alle drie wel wat in met haken en ogen. Maar het idee is in elk geval aardig. Gaan we naar een ander gek landje, Rusland, Anton? Die Greenpeace-activisten zitten daar vast. Daar hangt ze wellicht een gevangenisstraf van misschien wel 15 jaar boven het hoofd... als ze inderdaad veroordeeld worden wegens piraterij. Jij bent uh, over de hele wereld aan het rondreizen altijd. Nee, in Europa vooral, hè? Ja. Uh, omdat jij lid bent van een commissie van de Raad van Europa... die uh, zich bezighoudt tegen foltering en onmenselijke behandeling in gevangenissen. Ze zitten daar nu in Moermansk. Ja. De, de gevangenis in Moermansk. Nou ja, ik Anton. weet niet of uh, veel luisteraars... de uitzending gisteren van Brandpunt hebben gezien... dat ging over het Russische gevangeniswezen. En dat waren beelden die er niet omlogen... die ik ook ken van mijn eigen bezoeken. Ik denk dat Rusland van alle 47 landen van de Raad van Europa... het land is dus waar de gevangenisomstandigheden... overigens ook in psychiatrische inrichtingen en politiecellen... echt in veel gevallen erbarmelijk zijn... En dat geldt dan met name uh, voor de zogenaamde uh, CISO's. Wat in de Vlorsmond in, Ita of in uh, Rusland ook de Stalin-centers worden genoemd. Dat zijn echt uh, mensonterende uh, uh, situaties. Waar veel mensen in een ruimte van twee vierkante meter per persoon. Uh, jarenlang worden opgehokt. in omstandigheden: Het 23 uur per dag zitten ze daar. Uh, ze mogen onder begeleiding mogen ze in een kleine ruimte mogen ze een uur. Dan frisse lucht uh, happen. Maar voor de rest is het uh, echt in strijd met, uh, met echt ieder fundamenteel recht. wat ook in Europa zou moeten gelden. en waar ook, overigens ook het Europees Hof. herhaalde malen al Rusland uh, in vele gevallen, hè, omdat het dan bulkzaken zijn voor veroordeeld heeft. Rusland heeft overigens de rapporten van de CPT... de commissie waar net aan gerefereerd werd... nog nooit gepubliceerd, wat op zichzelf al een teken aan de wand is. Hmm. Ja. Maar het punt is natuurlijk wel ja. dat we er als Nederland... heel weinig aan kunnen doen. Nou, dat is en dat wij precies. ontzettend opvalt dat waar we wel iets aan kunnen doen... dat we daar niks aan doen. Hè? Ik heb een jongen in Venezuela zitten die 90 kilo woog... en nu 45 en aan het doodgaan is. En het ministerie van Justitie of het ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft nu de ambassade gevraagd om eens te kijken hoe het met hem gaat terwijl die jongen aan het doodgaan is. Daar kun je dus wel iets van doen, want ja. er is een, een uitleving vandaag... In Rusland kan je echt heel weinig doen op dit moment. Dus de bereidheid om, om serieus in te grijpen waar mogelijk... die is ook bijzonder klein... en gaat dus steeds weg in ambtenarij en, en narigheid. En dat mensen daar doodgaan in Venezuela interesseert kennelijk niemand iets. Maar ik vind het wel geweldig dat je laat zien... dat het in Rusland een echte bende is. Ja, en dat, daar, nogmaals, dat is ook dan niet de directe verantwoordelijkheid van Nederland. Want dat doe ik dan vanuit de Raad van Europa. Die kan wel die druk uitoefenen. En daar zie je dat... Maar in, niet meer dan dat, hè? Druk uitoefenen. Ja, maar je ziet nee, in heel veel... Landen. Rusland is echt een uitzondering. In, in vrijwel alle andere landen, het zijn de 47, zie je dat de invloed van, uh, uh, zeg maar van de CPT en ook in combinatie met het werk van het Europees Hof steeds meer uh, zeg maar invloed uh, gaat krijgen. En Rusland overigens ook, maar dan via de weg van het Europees Hof. Maar die uitspraken legt uh, Rusland op dit moment ook naast zich neer, want ze betalen gewoon ja. per geval de boetes... En Magda, ik bedoel, Nederland, de Nederlandse overheid die zal het belangrijker vinden... dat wij die uh, verhouding met Rusland een beetje goed houden. Het dreigt nu met een CISA af te lopen... Dan, dan te gaan zeuren over de omstandigheden in gevangenissen daar. Want dan begint het hele circus weer opnieuw. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat er toch uh, uh, op diplomatieke weg... Uh, geprobeerd zal worden om wel iets voor... Nederlanders hè, de, de ja. vanuit uh, Greenpeace uh, daar gevangen zijn. Maar gezet. dat is nog even kort het geval wat Jan Bonen beschrijft in Venezuela. Waar een Nederlander een, een, een cliënt ja, een voor jou in de gevangenis is. En waar kennelijk buitenlandse zaken dan heel laat op reageert... om ja. daar eens te gaan kijken. Oh, daar is op bezuinigd. Hè, de, de nou ja, nog niet, maar. Als er bezuinigd gaat worden, inderdaad, op consulaten en uh, ambassades, zal dat alleen nog maar steeds moeilijker worden. Maar hier ja. is het probleem dat als ze dit doen, dan moeten ze zoveel jongens uh, uit Zuid-Amerika terughalen. Nou je daar dezelfde omstandigheden zit. En dan durft men dat geval niet aan. Dan krijg je het president. Nederland heeft echt daar nog heel veel in te winnen. En de Ombudsman heeft er ook laatst weer een vernietigend rapport over geschreven. Dat Nederland voor zijn eigen burgers in het buitenland... lang niet datgene doet wat ze zou moeten doen. Oké, heel erg bedankt alle drie. Uh, dit was de Villa. We gaan zo meteen naar uh, het nieuws luisteren... naar het Radio 1 Journal. Lucella Goedemiddag. Hi. Mede vanuit Den Bosch, daar zijn we... omdat de gemeente zich zorgen maakt over de stijging... van de sociale huurwoningen. Veel mensen kunnen de huur niet meer betalen. Dat worden er steeds meer. En we hebben ook contact met het Rode Kruis... omdat een aantal ontvoerde hulpverleners in Syrië is vrijgelaten. Tot Dit is Radio 1. E. Eerst het NOS Journaal nu met Mark Visser. Ja, het gaat om vier van de zeven van die ontvoerde Rode Kruis medewerkers... die zijn vrijgelaten. Volgens de organisatie zijn ze in goede gezondheid. Over de andere gijzelaars is nog niets bekend. De zeven hulpverleners werden gisteren meegenomen... door een groep gewapende mannen.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 Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is door de regen van gisteren. Volgens het Verbond van Verzekeraars lijken particulieren niet in grote mate gedupeerd. Bij boeren wordt de volle omvang van de schade waarschijnlijk pas over een week duidelijk. Het Verbond schat dat de schade bij particulieren op ongeveer een half miljoen euro uitkomt. Al denkt de verzekeraar Interpolis dat het bedrag hoger ligt. De Britse politie heeft een man opgepakt die Buckingham Palace probeerde binnen te dringen. Toen agenten de verdachte fouilleerden bleek dat hij een mes bij zich had. Man van 44 wordt vastgehouden op een politiebureau in Londen. En of er leden van de koninklijke familie in het paleis waren is niet bekend. Begin vorige maand was er ook een incident. Toen wist de man Buckingham Palace daadwerkelijk binnen te dringen. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar drie Amerikanen. Het zijn Eugene Fama, Lars Peter Hansen en Robert Schiller. Drietal onderzochten de prijsontwikkeling van activa van bedrijven zoals aandelen. En mensen zijn steeds meer geld kwijt aan woonlasten. Uit onderzoek van de gemeente Den Bosch blijkt dat ruim een kwart van de huurders... dit jaar veel meer geld kwijt is aan huur- en energiekosten... dan volgens de normen van het Nibud verantwoord is. En daarom biedt de gemeente Den Bosch morgen een petitie aan in Den Haag... waarin met spoed wordt gevraagd om maatregelen. Dat is het belangrijkste nieuws. En hoe het ervoor staat op de weg hoort u van Jolanda van der Velde van de ANWB. Het is voorlopig nog een normale avondsfit. Maar de meeste vertraging bij Rotterdam. dat heeft ook een beetje te maken met de buien die hier en daar vallen. Langere files op de A13, de Rotterdam tussen Delft-Noord en knopende Kleinpolderplein 11 kilometer. Op de N15, maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenis 6. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda. tussen de knopende Ketelplein en Terbrechtseplein 7 kilometer. In het noorden is de N31, afsluitdijk Harlingen. in beide richtingen.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 Goedemiddag. We praten verder over de wateroverlast van afgelopen weekend. Onder meer met de Unie van Waterschappen. De bonden praten vandaag over de aanpassing van het sociaal akkoord. De vraag is of zij steunen wat het kabinet met de oppositie heeft afgesproken. En het is sowieso voer voor de oppositiepartijen die niet um, die afspraken hebben gemaakt. Zo maakt de SP zich druk over de afspraken extra banen te scheppen in de komende 27 jaar. Daarover straks Kamerlid Ulenbelt. Eerst het nieuws uit Syrië. Dat vier van de zeven Rode Kruis-medewerkers... Uh, die werden ontvoerd gisteren weer vrij zijn. Merlijn Stoffels van het Rode Kruis, goedemiddag. Goedemiddag. Is bekend hoe het met uh, deze vier is? Ja, dit nieuws is uh, heel vers. Dat hebben we pas net uh, binnengekregen. Dat, inderdaad het goede nieuws dat er uh, drie van de zes Rode Kruismedewerkers uh, uh, zijn vrijgelaten. En ook een van de uh, vrijwilligers die erbij was, is ook vrijgelaten. Uh, we weten dat deze vier ongedeerd zijn... Uh,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 Nou, in het kader van de veiligheid van uh, deze drie mensen die nog vastzitten... Uh, doen wij geen mededelingen over uh, welke groepering hierbij betrokken zou zijn... en welke nationaliteit de mensen hebben die uh, uh, zijn ontvoerd. Um, dat is in het belang van deze mensen om daar uh, niet te veel over naar buiten te brengen. Nee, is, is wel iets zinnigs te zeggen over waarom deze vier wel zijn vrijgelaten... en die andere uh, drie niet? Zit er nog een verschil tussen die twee groepen? Nee, zoals ik al zei, het nieuws is vers van de pers. Dus daar heb ik helaas ook niet meer informatie over. Ik hoop daar later vandaag wel wat meer over te kunnen zeggen. Ja, dus dat antwoord moet ik schuldig blijven. En wat heeft deze ontvoering nu voor gevolgen voor het werk van het Rode Kruis in Syrië? Wat we merken is dat het werk van het Rode Kruis steeds ingewikkelder wordt... Uh, er zijn een aantal uh, buitenwijken, bijvoorbeeld van Damascus, waar we uh, op, op geen enkele manier terecht kunnen. Uh, daar maken we ons grote zorgen over. Er zijn vrouwen, kinderen, uh, zieke gewonden die daar al langere tijd niet geholpen kunnen worden. In uh, groot delen van het land, gelukkig, kunnen we wel terecht. Uh, bijvoorbeeld ook in het noorden uh, van, van Syrië. Uh, maar dit soort uh, aanslagen en dit soort uh, arrestaties maakt het wel veel moeilijker. Je moet steeds meer veiligheidsmaatregelen gaan nemen... om uiteindelijk de, de, hulp, de, de levensreddende hulp te kunnen gaan leveren die er nodig is. Ja, dan, uh, en dan zegt u arrestatie, maar ik neem aan dat dat ontvoering is. Of, of is er sprake van een arrestatie? Nee, dit zijn ontvoeringen, hè, maar dit staat helaas uh, niet op zichzelf wat we de afgelopen tijd hebben gezien, dat het vaker is gebeurd door verschillende partijen. Dat kan zijn door de autoriteiten. Dat kan zijn door andere groeperingen. Uh, mensen tijdelijk uh, opgepakt worden, opgesloten worden. Um, dat zijn hele heftige situaties. Hè? Niet alleen voor die mensen en hun families. En wat u kunt zich voorstellen hoe heftig dat is. Als uh, lange tijd onduidelijk is hoe het met die mensen gaat. Maar ook vooral voor de mensen die hulp nodig hebben. Hè? Want de kans dat deze mensen uh, hulp krijgen wordt kleiner op, naarmate het gevaar. Wordt om hulp te verlenen. Ja, en deze mensen kunnen dus nu ook in je pad. Dat betekent dus ook gewoon dat, dat veel mensen geen medische hulp krijgen die nu nodig is. Merlijn Stoffels van het Rode Kruis, dank voor uh, dit bericht. Over vier van de zeven Rode Kruismedewerkers, dus in Syrië die zijn vrijgelaten. Graag gedaan. Ja, er was een hoop regen dit weekend in Nederland, vooral in Zuid-Holland. Op sommige plaatsen viel ruim 12 centimeter. De kans op zo'n grote hoeveelheid regen zal in de toekomst verder toenemen, al dus het KNMI. In 2050 bijvoorbeeld is de kans twee keer zo groot als nu dat dat gebeurt. Voor bewoners van het plaatsje De Lier in het Westland een toekomstbeeld waar ze dus aan moeten wennen. Omdat het zo laag ligt daar en omdat het volgebouwd is, zal het er vaker blank staan. Matthijs van de Wiel is daar langs.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 Ze hebben nou wel een beetje meer onder controle geloof ik. Waarom denkt u dat? Ja, overal hebben ze zwaardere pompen aangezet en land onder laten lopen. Ja, u heeft veel ja. vaker ellende meegemaakt. Ja. Maar tegelijkertijd heeft u blind vertrouwen in het waterschap, de autoriteiten, dat nou, ze het allemaal ja, goed te regelen. Wat gisteren dus is gebeurd, dat ken je niet voor. Maar dat gaat wel vaker gebeuren. Oh, Klimaatverandering. Pompje staan. Je woont gewoon op de verkeerde plek.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 Ja. Het is uh, zelfredzaamheid dit. Uh, ja, ja, ja, het is uh, gewoon, uh, ja, je moet doen wat je doen kan en uh, meer kan je niet. Ja. Dus, Ik vraag het ook, want de voorspellingen zijn dat dit soort regen, aanhoudende regen, dat dat veel vaker gaat ja. gebeuren. Hè? Dat, ja. dat weet u ook. Ja, ja. ja, ja dat ja. wisten we toen we hier gingen wonen. Oh, je was gewaarschuwd. Ja, nou ja goed. je weet, je weet dat, je, dat je hier gewoon wat meer overlast hebt als, als elders. En een paar kilometer verderop staat een van die extra pompen op volle toeren te draaien. Dikke slang over de weg die het water een paar meter omhoog over de dijk spuugt. Ja, gigantisch hè? Het is altijd spannend. Hier gaat dus. Uh, 5 centimeter pijl kunnen we verlagen in een paar uur. Michiel van Haarsma Buma, dijkgraaf van het uh, Hoogheemraadschap Delfland. Die mensen die reageren nogal gelaten, hè? want het hoort erbij. Ze zijn het gewend. Ja, in de lier, een, een klein stuk van de lier. Het is notoor lastig om het goed op te lossen. Historisch volgebouwd, je zou meer ruimte willen hebben. Maar ja, dat is vrij lastig daar. Heeft u daar alles gedaan wat u kon? Samen met de gemeente Westland hebben we tot nu toe de meeste maatregelen die we kunnen treffen getroffen. Dat betekent dat het niet nog harder moet gaan regenen? Want... Nee, kijk de bui die we gisteren hadden was gigantisch. Uh, eigenlijk boven onze normstelling. En dan houdt het ook een keer op, want dus als je heel veel emmers over je heen gooit, word je altijd nat. Is het niet gek dat mensen zich daarbij neerleggen? Moeten ze niet meer verwachten van het waterschap waar ze belasting voor betalen... en dat eigenlijk misschien wel droge voeten zou moeten garanderen? Kijk, ze mogen verwachten dat wij zorgen voor droge voeten. Alleen wij geven geen garantie dat het 100% altijd goed gaat. Moet je niet gewoon veel meer pompen neerzetten om ook die bewoners die droge voeten te garanderen? Dat, dat kan niet, dus wat we nu doen is... Waarom kan dat niet? Omdat wat uit de lucht komt is veel meer dan je ooit direct wegkrijgt. Nu begint het weer te regenen. heeft de paraplu al uh, uitgeklapt. Moet hij dan weer harder gaan draaien, deze pomp? Nee, kijk, dit is regen dat uh, heel standaard is. Dat kunnen we zo verwerken. Er komt heel veel water uit, hè? Ja, ik vind het is altijd spectaculair om hier te zien. Maar zoveel water wat je hier ziet. is veel minder dan het er gisteren aan beneden viel. Zo na half zes, de Unie van Waterschappen over de zware regenval. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. De gemeente Den Bosch slaat alarm, want steeds meer mensen met een sociale huurwoning komen in de financiële problemen, omdat ze de huurstijgingen niet kunnen opvangen. Jeroen de Jager is daarom naar Den Bosch gegaan. Jeroen, en waar ben jij nu? Um, ja, in een wijk, de A-wijk heet dat in, in Den Bosch, en dat is een wijk waar mensen ja, toch voor een groot deel wonen met wat lagere inkomens. Daar is de Woonbond, of wat zeg ik? Ja. Brabant Wonen is dat, Beroen, de corporatie. Ja. Uh, Brabant wonen, die is hier groot. Uh, directeur, uh, uh, directeur Henk Roosendaal die staat hier, hier bij me. En we moeten maar eens even in kaart zien te brengen, meneer Roosendaal, wat die problematiek nou werkelijk is. Want er wordt al gezegd uh, dat het dat aantal mensen dat onder uh, de armoedegrens aan het schuiven is als gevolg van die hogere huurprijzen is flink aan het toenemen. Dat zit nu op 26 procent hier in de bos. Ja, we hebben dat een drie jaar geleden, in 2010, opgemeten. Toen zaten we op 5000 huishoudens. En inmiddels drie jaar later zitten we al op 6000 huishoudens. En als we niks doen? Dan gaan we naar de 8000. Ja, alleen in 2018 zouden dat 8000 huishoudens zijn. Nou, dat is één op de drie. Eén op de drie huurders die dan onder de armoedegrens gaan. Klopt. En dat is toch werkelijk gewoon onacceptabel. Als één op de drie huurders onder de armoedegrens. ...gaat zoals die door het Sociaal-Cultureel Planbureau is bepaald. En dat, dat lijkt mij schrikbaar, eerlijk gezegd. Daar sta je helemaal niet bij stil? Nee. Nee, nee daar schrokken wij ook van. We wisten natuurlijk de cijfers uit 2010. Maar ja, die duizend huishoudens extra in drie jaar ja. tijd, dat is natuurlijk wel heel erg veel. Nou, daar gaan we over doorpraten. We gaan nu uh, verkassen, verhuizen eigenlijk naar uh, een huurder van u. Uh, die heeft zijn nummer niet willen achterlaten. Daar mochten we niet mee communiceren... ...want hij heeft allemaal schuldeisers achter zich aan. Maar we gaan bij hem thuis praten over zijn problematiek en over uw uh, oplossingen. Jeroen de Jager vanuit Den Bos, dat straks. Dan gaan we nu naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemiddag. Goedemiddag Lucella, op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar staat een auto in brand. Tussen Knoopend Empel en Afritkerkdril is nu de rechte reis ook dicht. Er staat vier kilometer vanaf de Afrit Sint-Michels-Gestel. Ook de andere kant op geeft dat aardig wat vertraging. Richting Den Bos is dat tussen Waardenberg en Knoopend Empel nu zeven kilometer. Het is bijna kwart voor vijf. De zaak van het vermiste meisje Madeleine McCann is opnieuw in het nieuws. Zes jaar geleden werd ze ontvoerd toen ze met haar ouders en broertje en zusje op vakantie was in Portugal. Ze was toen drie jaar en is nooit teruggevonden. De Britse politie publiceert nu twee compositietekeningen van een man die volgens de politie misschien wel betrokken was bij de ontvoering. De e fits zijn clear and I'd ask the public to look very carefully at them and if they know who this person is. Come Correspondent Anne Sane in Londen. Um, Anne, dit was de hoofdinspecteur van politie in Londen. Welke nieuwe aanknopingspunten zijn er... dat er nu twee tekeningen van twee mannen zijn verspreid? Ja, de Britse politie is op dit moment eigenlijk nog op zoek naar zo'n veertig mensen die ze graag willen spreken in verband met de verdwijning. Uh, vooral uh, men, om mensen uit te sluiten willen ze van, van betrokkenheid willen ze dat. Uh, maar ze zijn dus inderdaad uh, in het bijzonder op zoek naar die ene man. Uh, die man is namelijk door twee mensen vlakbij het vakantiecomplex gezien met wat leek op een kind in zijn armen. Uh, het zou gaan om een blond kind en van ook ongeveer dezelfde leeftijd als Madeline. Dus natuurlijk wil de politie weten wie dat is uh, van deze man. De man is dus nu inderdaad een foto gereconstrueerd met de politie. Die is vandaag gepubliceerd. En de politie vraagt dus de hulp van het publiek in om deze man op te sporen. En hoe kan dat dan dat dat nu na zes jaar gebeurt? Want als die man toen al gezien is... zal dat ongetwijfeld door iemand wel geregistreerd zijn, of niet? Ja, dat zou je denken. Maar de Britse politie is dus inderdaad ook helemaal niet tevreden... met het onderzoek dat de Portugese politie vlak na die verdwijning heeft gedaan. Uh, volgens de ouders van Madeline zijn uh, de Portugezen dus uh, zijn nooit ingegaan... op die getuigen uh, die met die man, uh, met dat kind hebben zien lopen. Uh, ze zouden ook nog meer steken hebben laten vallen in het onderzoek. Uh, uh, vlak na de verdwijning werd het appartement, de uh, het appartement van de ouders... niet snel genoeg afgebakend. Daardoor zou bewijsmateriaal verloren uh, kunnen gaan. Um, ze wezen... De Portugese politie wees ook al snel de beschuldigende vinger naar de ouders van Madelin. Um, die zouden haar per ongeluk vermoord hebben. En, en vlak daarna werd de zaak eigenlijk gesloten in Portugal. En dat was natuurlijk tot grote frustratie van de ouders van Madelin. Die hebben zelf toen uh, privédetectives op de zaak gezet. Daar kwam uiteindelijk niet uh, veel nieuws uit. En twee jaar geleden uh, hebben, hebben de ouders van Madelin een open brief naar David Cameron gestuurd met het verzoek de zaak te heropenen. Uh, David Cameron stuurde toen heel aardig een open brief in de krant terug en beloofde of uh, opnieuw naar de zaak te kijken. Nou, dat is uh, gebeurd. En wat er dus nu naar buiten komt, dat zijn de uitkomsten van dat onderzoek. Ja, de BBC besteedt daar vanavond uitgebreid aandacht aan. Uh, wat krijgt het publiek te zien? Er is een nieuwe reconstructie gemaakt van de avond waarop Madeline verdween. Deze zal zo'n 25 minuten duren. Acteurs spelen de ouders van Madeline. En Madeline wordt zelf ook nagespeeld door een actrice. Dit wordt natuurlijk gedaan in de hoop dat iemand zich na het zien van deze beelden... zich ineens weer iets herinnert wat ze in die tijd toen gehoord of gezien hebben in dat vakantieoord. En de ouders van Madeline zullen tijdens de uitzending van Crime Watch vanavond in de studio ook een oproep doen not the ones that has done something wrong here, it's the person who's gone into that apartment and taken a little girl away from her family. Ja, wij hebben niks verkeerds gedaan, zegt de moeder van Madeline hier... Uh, maar degene die in, het appartement, uh, kom, uh, in ons appartement een klein meisje hebben weggehaald... en weggenomen van haar familie. Um, een andere uh, belangrijke uitkomst uh, van het onderzoek uh, van de Britse politie... Uh, in de uitzending van Crime Watch... Uh, is dat de tij tijdlijn van de gebeurtenissen van die avond uh, is aangepast. En uh, dat lijkt ook weer significant in het onderzoek... want dat zou natuurlijk kunnen betekenen... dat, dat er meer of minder mensen in dat gebied, uh, zich in dat gebied bevinden. En dus nu wel of geen alibi hebben. Maar ja, ondanks al deze nieuwe informatie is het gewoon ja, uiteindelijk maar de vraag of dit echt tot een doorbraak zal gaan leiden. Begrijp ik. Anne Saanen vanuit Londen. Dank je wel. Marco Verhoef is hier met het weer. Marco, goedemiddag. Ja, hoi. Uh, nou, na gisteren viel het natuurlijk alleszins mee vandaag qua neerslag. Maar uh, droog is het ook weer niet gebleven? Nee, klopt. Uh, minder nat. Ja, dat kan ook haast niet anders. Zo hebben we het maar genoemd. Uh, maar zeker niet droog. Op dit moment trekt er vooral over de westelijke helft van het land weer een regengebied. En er ligt ook nog weer een gebiedje klaar wat over het zuidoosten en oosten gaat trekken. Nou, dat zal dan in de loop van de nacht voornamelijk Noord-Nederland aan gaan doen. En dan begint het in het zuiden weer wat op te klaren. Ja, je kunt het eigenlijk niet anders dan wisselvallig weer noemen. En je noemt het een gebied dat, uh, dat overtrekt. Is dat hetzelfde gebiedje als gisteren dat is een beetje rondjes draait? Of is dit een nieuw gebiedje? dit nou Dat lage drukgebied wat gisteren alle regen gebracht heeft... dat ligt nog steeds heel dichtbij. En om dat gebied heen krullen allemaal wolkenpartijen. ja En dit is inderdaad weer zo'n sliert die overkomt. Uh, dat is er eentje voor vandaag. Uh, in de loop van morgen komt er nog eentje over. En uh, pas dan, dus in de loop van dinsdag... gaat het systeem over Noord-Nederland weer naar het oosten wegtrekken. En dan zijn we er langzaam van verlost. Want de tweede helft van de week uh, wordt het wel droog? Nou... Het is wel zo dat dan weer nieuwe uh, lage drukgebieden zich gaan aandienen. En maar dit is eigenlijk best wel een apart exemplaar. Want die is eigenlijk vrijdag voor de eerste keer over Nederland getrokken. Uh, en toen eigenlijk een beetje weer teruggekruld. En nam al die bewolking met zich mee. En nu heel langzaam wordt het dan weer in een oostelijke slinger uh, gegeven. Wordt er een oostelijke slinger aangegeven. En dan raken we het kwijt. En dat gebeurt niet zo vaak. Dat depressies meerdere keren overkomen. Maar er komen wel weer nieuwe aan. Dus het blijft wat dat betreft wel wisselvallig, uh, Maar die gaan dan echt overtrekken. En dat betekent dat ze niet al te lang boven één plaats blijven. Marco Verhoef.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 met de nummer 1 in de mega top 50, Happy. Honderden Russen zijn vandaag aangehouden door de politie... op zoek naar illegale immigranten. Dit is een reactie van de politie op de rellen gisteravond in Moskou. Die ontstonden na de moord op een Rus... door vermoedelijk een man uit de Caucasus. David-Jan Godfra, in een wijk in het zuiden van Moskou... waar de gemoederen nog niet bedaard zijn. De emoties lopen nog steeds hoog op. Een dag na de massale vechtpartij tussen Russische buurtbewoners en de politie. Hier voor het winkelcentrum Biryuza. Het is zo'n typisch Moskouse buitenwijk. Flatgebouwen, nou, ik denk jaren 40, 50 oud... van een verdieping of 15 grauw, slecht onderhouden. Dit is een buurt waar zo'n 70, 80 procent van de bevolking... uit immigranten bestaat. Mensen van de Caucasus, mensen uit Centraal-Azië... Een groot deel illegaal. De klachten zijn legio. Het gaat over het onderwijs. Vier van de vijf eerste klassen in de lagere school... zijn zwart klagende buurtbewoners. Er liggen injectiespuiten in de parkjes van drugsgebruikers. Alle winkels zijn in handen van niet-Russen. Meisjes worden lastiggevallen. Kortom, het is één grote litanie van klachten... van het Russische deel van de bevolking van deze buurt in Zuid-Moskou. Dit is een volkomen gecriminaliseerde wijk. Ik voel me hier niet welkom meer. Ik voel me hier niet veilig meer. In elk normaal land heb je plekken waar mensen naast elkaar leven. Maar deze buurt is volledig overgenomen door de illegale immigranten en de criminelen. De bloemen in de bloemenwinkel piepen nog door de kapotte luxaflex heen. Het glas is gebroken, dat is nog niet hersteld. Ook de ingang van het winkelcentrum is met platen dichtgezet. Geen van de immigranten is op straat te zien. Een groepje van vier jongens... Vier jongens die hier gisteravond ook waren, die staan nu voor het winkelcentrum te kijken wat er vandaag gaat gebeuren. Uh, de buurtbewoners hier kwamen gisteren hier naar het winkelcentrum toe... om te protesteren, om hun woede te uiten. Maar er waren anderen die begonnen te vechten met de politie. En daardoor is die hele veldslag ontstaan. Dus het waren anderen die met het vechten begonnen zijn. Mensen van buiten de buurt. Ja, zeker, het waren mensen van buiten. Want de buurtbewoners stonden op een afstandje te kijken wat er gebeurde. En ja... Die mensen van buiten, die provoceerden. Niet iedereen is extreem. Ook dit groepje jongeren moet eigenlijk helemaal niks hebben van die vechtpartijen. Ze zijn er ook zelf niet bij betrokken geweest, vertellen ze. Maar dat er een probleem is in de buurt, dat is wel duidelijk. Het probleem met deze incidenten is dat het zowat onmogelijk is om te vertellen wie er gelijk heeft en wie niet. Incidenten tussen verschillende etniciteiten, tussen bijvoorbeeld mensen van de Kaukasus en etnische Russen... die worden vaak zo opgeblazen dat de ene groep de andere groep beschuldigt van alles wat los en vast zit. Natuurlijk zijn lang niet alle Caucasiërs hier in de buurt criminelen. En natuurlijk zijn niet alle Russen in deze buurt nationalisten of extreemrechtse. Maar het gevolg van deze gebeurtenissen is dat de ene groep, de Russen, woedend is op de andere groep, de immigranten... Die nu doodsbenauwd zijn. David Jan Godvraag hoort u vanuit het zuiden van Moskou. Elke werkdag, BNN Today. S'avonds om half negen op Radio 1. Luister en kijk mee op radio 1.nl.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 you